We gaan altijd voor de... NH Radio. 100 jaar Radio. Harm Edens Ja. En Arjan Snijders. -radio. In Radio. staat een NH Radio. NH Radio. Oh, ja, een verrukkelijke plaats. En ja, het gaat op de voor Jan Jansen. Hé, hey, eentje! Hey, yes. ja. Juist, Joost mag het weten. Ja, dan hoor. Ja, ik dacht het wel. Ik uh, Ach, ja. moet het bevestigen, het is weer begonnen. Het is gewoon alweer onderweg. Ja, ja, ja, ja, ja. wel tegen het eind van de reeks, reeksarm, voel je het al? Een beetje wel, maar wat ja. kijk jij ineens, uh, melancholiek? Melancholiek, ja. Ik hou wel van een beetje melancholie. Ik ook. Ja. De zielige muziek is de leukste muziek. Ja. Slecht nieuws, onthoud je het langst. En blije troep? Daar hebben we niks aan. Nou, we hebben je slecht aan, aan dit programma, want het gaat vaak over blije momenten. Ja. Uh, radio is blijmakerij. Dat, uh, dat is niet nou, verdrietigheid bevestigen. Nou, af en toe gewoon eens even stilstaan met de diepere laag in het leven. Oh, ja. Niet gek hoor. Ja. Zelfs niet op de radio. Nee. Nou, ik denk aan het eind van de serie starten het niveau, dus ik zit goed. Wow. Was je al geïntroduceerd? Ja. Gast van de week. praat gewoon voor zijn beurt. dat ja, kan ja, nou ik Nou, dan gaan we maar zingen het introduceren. Duimelijk. Ja. Nou, wie? <laughs> Jij bent toch gehoord? Nog een keer dan? Ja, nee, nog maar één keer. Best wel kom je erop. Ja. Hi Siep. Yo. Hey Siep. Heren welkom in jullie eigen programma. Ja, nou, dankjewel. Dat is de eerste ja. keer dat we welkom gegeten worden. Dat voelt wel lekker zeg. Ja. Ja. Ja. Ja. En beetje weet je of als de, of wel. de, de ijsboer uh, overgenomen wordt... door het kind uit de buurt die een ijsje koopt... en met de wagen wegrijdt. Nou ja, Siep. Siep, Siep oh. waar gaan we het over hebben vandaag? Uh, stukje techniek bij de radio. Want uh, alle bekendheden van de afgelopen serie... Uh, hebben toch altijd wel een stukje techniek nodig gehad... in hun uh, radio-uitzending. In hun uh, duiding naar de mensheid toe. Ja, wat, en, wat natuurlijk meteen een uh, leeftijdsverradertje is. Want als je het steeds over stukje hebt. Dan kom je toch diep uit de jaren 60. Zeker, zeker, zeker. Zeker nog, mijn geboortedatum ligt nog in de een, jaren 50. Ja, ja, ja. ja. ja, ja, ja, ja, ja. En, uh, je werkende leven uh, bevindt zich al een behoorlijke tijd in de buurt van een uh, radiostudio. Uh, meestal achter de mengtafel of ja. onder de mengtafel. Uh, ja, klopt. Siep, uh, voor de intimie ben jij een bekende in, in de radiosector. Maar voor luisteraars van deze serie die dat, uh, de achterkant van dat radioland niet kennen. Uh, ja, dan heb jij een uh, mooie CV opgebouwd uh, in, de, in menige publieke radiostudio. Ja. Nou werk je er meer dan 60 jaar of zo. Echt heel lang. Ja. <lacht> we gaan er zo natuurlijk doorheen lopen. Allerlei fragmenten, gedoe en herinneringen. Maar even die overview. Je begon er als een soort... Nou ja, Assistent technicus. late adolescent eigenlijk of zo. Ja. Nee, je alles al gedaan. Het is gelukt. En dan ben je daar ineens. Nu zijn we hier. Ja. In het kader van 100 jaar. Dat zit ook ongeveer in jouw hoofd. Ja. Wat, als je dat maar samenvat. Wat springt er dan uit? Uh, nou, ik dus. <laughs> nou, ik ben blij dat ik het gevraagd heb. Ja. Ja. Vandaar deze aflevering. Nou, ja, nee. wat denk ik in al die jaren zo is gebleven... dat het plezier in radio maken... waarbij je in een klein clubje... dat is soms met één programmamaker... en soms met een programmamaker of auditeur... en een regisseur en een redacteur... maak je samen radio. En dat is nog steeds zo... Ja, maar dat vind ik toch mooi dat je dat zegt. Want iedereen romantiseert die radio altijd zo erg. Ik, bedoel, ik werk bij radio en tv. En dan heb je toch altijd de neiging om te zeggen... Ja, maar radio, dat is toch echt heel speciaal. Nou, jij doet niet anders. En dan zeg je dat ook nog. Ja. Mm -hmm. Dus er is iets aan wat dat heel bijzonder maakt. Uh, het, het, het fijne, het fijne samen zijn en dan ja, toch de vergelijking met televisie. Uh, uiteraard spreek je ook collega's die bij televisie werken. Hè. Uh, als daarbij, nou, noem een voorbeeld, bij een programma van De Wereld Draait Door... of Jeroen Pauw, dat zijn programmamakers op NPO 1... Uh, als daar iets misgaat met het geluid, uh, je, je, je spelt een, uh, een, een knoopje verkeerd op... Mm -hmm. En uh, zo'n presentator heeft er last van. Dan gaat die presentator niet naar jou toe. Die gaat naar... Uh, de opname leider. Ja, de opname ja, En dan ja. krijg jij het uh, als assistent technicus. krijg jij het niet te horen. Ik roep ja. altijd keihard. Doe dat niet. Ja. Dan, <laughs> ja. Maar dan krijg jij dus als uh, operationeel medewerker. Krijg je dan via weer via jouw chef. Chefgeluid bijvoorbeeld. Krijg je dat weer te horen. Maar ah, dat ligt heel erg aan wie er zit. Ja, da, da, dat wel. Want uh, dit, als je wij maken met Dit Was Nieuws ook gewoon echt in een team. En is dus ja. de geluidsman net zo belangrijk als dus ja. iedereen... Maar dat is relatief klein. Ja. Uh, dat is niet live, want het is opgenomen. Chemie live. Ja, Chemie live. Um, ja, ik denk dat dat wel een verschil is. Als, als voorbeeld... Uh, nee, nee, ik heb ik, ook genoeg live gedaan. Ik, ik heb wel eens gestaan in beeld en dan zakte mijn halve broekspijp naar beneden. Ja, daar komt geluid ook niks aan doen. Maar nee, ja, <laughs> de, de allerlei rampen gebeuren, dat is toch leuk juist? Ja. We hebben altijd lol en iedereen doet mee. Ja. En, nou ja, als, als voorbeeld, ik heb jarenlang het programma met Frits Piss gedaan, uh, Tijd voor 2 op mm. Hit uh, Radio 2. En ik heb daar een keer een fout gemaakt, ik start iets verkeerd in. En bij Frits krijg je dat altijd duidelijk te horen. Ja, ik dacht, ja, ja. ik zal hem voor zijn. Ik zette de microfoon dicht. Ik zei, uh, sorry Frits, het was mijn fout. Maar ik ben niet boos. <lacht> en dan, dan, dan Frits die pakt hem ook wel op. Die zegt, oké. Okay, nee, en en... nee, maar daarvoor zijn we weer. Frits Pits. De liefste, aardigste, gezelligste, belangrijkste radiomaker van die 100 jaar. Ja. En die wordt dan echt boos? Uh, Frits kon inderdaad uh, ja, best wel uh, zich eventjes uh, uitlaten. Er is echt van, dat ging niet zo goed. Ja. Maar Frits is echt van de leg als het niet helemaal gaat zoals hij bedacht maar, ja, nou, dan, ja. dan verwacht je een stille, snikkende man in een hoekje. Nee, nee. Maar die gaat dan uit zijn dak. Ja. Dat is ook... uh, ja, ja, ja. het ook wel hoor, omdat ja. hij niet kan improviseren. Dus, uh, ja. maar... maar anders ook. Um, nou, dit was een, een grap die Frits dan ook wel oppakte. Van ja, oké, okay, uh, nou, ja. nou, okay, dan is het ook gebeurd. <lacht> Volgens mij kan je dat bij de tv iets minder makkelijk doen. Hè, als, het, uh, als er zoiets gebeurt. Ja, want als je live bent, heb je ook geen tijd om uit je dag nee. te gaan Want dan ziet nee. iedereen ja. het. Ja. Ja. Ja. Dus, uh, maar Frits was altijd zo ook na afloop van de uitzending. Dus dat was dan uh, tegen tweeën. Want het programma was tijd voor tweeën. Dus om tweeën is het afgelopen. Uh, <lacht> dan liep hij de gang en zei hij, bedankt, het was allemaal goed. En strikt door maar heen kan naar Montreuil En ja, dan denk ik van ja, dan na de afloop van zo'n uitzending heb ik zoiets van: ja, oké, okay, dat was gewoon weer een leuke uitzending en uh, ik fiets het blij naar huis. Maar toch altijd een beetje spanning op de, op de lijn, dus. Nou, die spanning, kijk, uh, als voorbeeld bij Frits, maar dat geldt denk ik voor meerdere programma's. Uh, ja, je, je gaat live radio maken. Uh, ik onderscheid altijd de relatieve en de, de, de echte fouten. Kijk, als ik een uh, plaat moet starten en het is in plaats van REM, start ik een Coldplay. Wat ik liever niet zou doen. Maar dat is dan jammer. Maar dan is er geen paniek. Maar als Frits naar een, een, een bandje toe praat. Een quote of een, een opname. Je start de verkeerde in. Dat is voor alle partijen pijnlijk. Dat is een. Dat, is een, ja, dat, is een, dat interesseert een, mij nooit de moer. En wat ja. je hier beschrijft, Siep. is in, in die zin wel interessant. Zeker voor een jongere generatie radio luisteraars en makers. Uh, die doen namelijk zelf techniek. Staan zelf achter een mengtafel uh, spullen in te starten. En uh, die hebben dus geen idee van dat dat heel lang anders georganiseerd ja. is geweest. Ja. En met meer mensen, meer schakels. heb je ook meer kansen op een miscommunicatie hier en daar. En dat Verkeerd ingestart ja. wordt. En uh, ja, de ene wordt daar heel boos en ont ontstemd van. En de ander moet om lachen en uh, weet het leuk te plaatsen. We hebben straks wat leuke audiovoorbeelden van, van deze misverstandjes. Maar nu we toch dat luikje hebben geopend, bij principe. En nog eens een paar grootheden. En hun gemiddelde reactie op. Uh... Uh, nog eens een paar grootheden. Wie uh... was bijvoorbeeld superleuk om mee te werken? Dat je zegt ja, dat het is gewoon vier handen op één buik. Uh, de de Breakfast Club. Ja, ja. Uh, Hilversum 3, Radio 3 ook nog net. Uh, Jan en Peter. Uh, dat was ook altijd een hele gezellige sfeer. Het begon morgens om 6 uur voor de technicus even na 5. Je moest die halve studio ombouwen. En dan kwamen Jan en Peter met iets later binnen. In principe tegen zes of na zessen. <laughs> Top voorbereid joh. Ja, ja. uh, regisseur die kwam ook vaak wat later binnen. Belde dan om vijf of zes. Haal jij even de singles uit de kast. Ja. Maar dat was een. Uh, in, in dit geval deed je als technicus dat programma een hele week. En dat was ontzettend gezellig. Je wist een hele week waar je aan toe was. Ja dat is ook mooi. En uh, ja, je, je maakte samen een programma. En dan hoor je er ook meer bij. Dan ja, dat ja, absoluut, je een ja, ja, lul ja, ja, achter de schrijftafel, ja, ja, ja. Ja, ja je uh, wordt onderdeel van dat team. Ja, klopt, ja, uh, technici ja. werd ook wel benoemd. Er werd ja. ook tegen uh, tegenaan terecht, ja. Ja. Ja, nou, soms als een voorbeeld. Mee, uh, ja, zetleider, zetleider. Ja. Aan ja. dit programma werkte mee: Redactie Ariane de Ruiter, Ver Abrahams. Productie en continuïteit, Carla Versloot. Muziek, Ben Houdijk. Toneel Robert Jan Dijkgraaf. Beeldtechniek, Cor Lindhout. Techniek Ewald Smit, Ruzie Maarten Vermee. Presentatie Sjane Koymans en Peter van Bruggen. Ja, want dit was dan het slot van uh, de Breakfast Club, ja, hè? Ja, ja. En er waren zes versies van deze afkondiging. Met, ja. uh, voor elke technicus is eentje. Uh, dit was inderdaad met Ewout. De stem die je net hoorde was van Jan Wechter. Um Jan Wechter. Uh, ja, hij is niet meer onder ons. Schitterende stem. Ja. En in die tekst, want er zit natuurlijk een aantal voorbeelden van, van fake functies. Werd uiteraard geschreven door Peter van Brugge. Ja. Ja, ja. ja, je, je toneel. Uh, Jij kijkt al ja. verbaasd naar, haar. Maar dat is natuurlijk uh, leuk hoe de charme van uh, je van Radio kan werken. Je weet het niet merken. dat ze ja. deze doen. Nou, dus bij Kaars hadden we ook altijd gewoon een open haartje. In ja. elektronische vorm. Oh, en dan ja. ben je een paar gezellige dingen. Want dat was dan een soort uh, middernachtsetting. Maar daar hoorde je op de radio natuurlijk niks van. Nee, ja, een, die... <coughs> dit soort nep-afkondigingen heeft Ruud de Wild nog verder uh, vergroot. He. Die ging ja, natuurlijk top, uh, tientallen ja. niet bestaande functies en dingen toevoegen is aan die die Python. Uh... Maar goed, ja. never mind. Ja, dat is waar. Goedenavond, luisteraars in de studio en in de huiskamer. 100 jaar radio. 100 jaar radio. radio. radio. radio. De Pontenin van juist. De zalige muziek. 100 jaar radio. Maar Siebrand. Ja, Siebrand. De, de, de invloed van technici op radioprogramma's. Hè. Voor mensen die niet weten wat er achter de schermen gebeurt. Is allemaal leuk en aardig dat wij dat nu een beetje zitten te duiden. Maar wanneer heb je nou iets van die mensen ge, gemerkt? Wat hebben zij zo al achtergelaten waardoor wij iets van hun uh, toe, uh, invloed hebben meegekregen? Vloed hm. van, van mijn collega's. zeker, En ja. jezelf ook, vlak jezelf. Je, nee, nee, nee, nee. nee. Je mag gewoon. Uh, nou, er zijn natuurlijk uh, technici die uh, als programmamakers zijn doorgegaan. Karel van Koten. Oh ja, maar een voorbeeld te noemen. Ja. Ja. Maar uh, ik weet ook, uh, Siep, want ik heb het zelf gezien en ervaren... ...jij uh, je bent van de woordgrapjes en mm. uh, uh, uh, je hebt leuke snedige opmerkingen... ...en als je veel met uh, mensen in een studio uh, werkt... Uh, ...dan ga programma makers dus natuurlijk op een gegeven moment jouw grapjes overnemen. Hè. Ik geloof dat uh, meneer Ekdom uh, wel uh, enigszins schatplichtig is uh, bij ja, een aantal woordgrapjes. enigszins wel. Ja, ja. Ja. Maar als je inderdaad in zo'n omgeving uh, <laughs> je, je thuis voelt, ...dan gaat het natuurlijk ook heel lekker. Wel, ja. maar noem maar een voorbeeld. Van Van Grapjes? Hm? Uh, ja, het regent hier in het gitaar. En dat je dan een gitaar hoort of ziet ja. En volgens mij gebruikt het hem nog steeds. Ja. Ja, en dan, uh, even kijken hoor... Ik heb zo'n geluidsman bij Gelderland, Dat oh. Het regent ineens door flauwe woordgrappen. Maar het is heel belangrijk. lastig om die zeg maar, op, op commando los te laten. Want die ja, komen maar dat, het dat ik, het ook niet. ik wil gewoon even duiden dat dit dus ook gebeurt. en Dat ja. je invloed ook praumatisch kan zijn uh, als ja. je daar staat. Ja. En dan al die uren dat je onregelmatig werkt en zo. Dan krijg je toch ook te maken met de Gooisse matras. Ja, ja, ja, ben ik groot geworden. Ja, hoe nou, was dat? Uitermate prettig. Nou, ja, nee, natuurlijk, dat is een gekend fenomeen. Dus er is volgens mij ook wel een boekje aan gewijd. Ik denk dat dat niet anders is dan bij andere bedrijven. Alleen met dat verschil dat uh, daar waar wat wij dan de buitendienst noemden. Hè, dus je gaat uh, op, uh, op locatie voor klussen als uh, Losvast, uh, Kauna Café, uh, van 12 tot 2, kom eens langs bij. Dat was in, uh, in Des Indes, in Den Haag. De zijn. Nee, in De Zinde, ze noemden wij dat. Ja, maar ja zo noemden jullie het. Oh, De Zende. Op zender okay. was het De Zende. Oké, okay, weer wat geleerd. Ja, en zeker dan... Uh, maar was, als... dat een, was dat een soort versluigende titel? Kom eens langsbij? En dat ging dan eigenlijk over de vrouwelijke presentatrices. Of nee, nee, nee, wat dat... was het met Herman Emmick? Oh, dat is jammer. Ja. Nou ja, ja, dat zeg je weer wat. Ja. <racht> <hij> <hij> <hij> <hij> <hij> <hij> Daarover gesproken... Zeker bij een programma, dat heette dan officieel oprijden. Dus bij een programma wat de dag daarna werd opgenomen of uitgezonden, ging je een dag eerder moest je die kant op. Ja. Dat noemden wij opdrinken. Dat is een flauwe grap natuurlijk, want het werd altijd gezellig. En ja. bij de uh, uitzendingen van met name Veronica. De woensdagmorgen uh, live uitzendingen. Uh, Veronica komt naar je toe, deze zomer. Dat ja. waren natuurlijk wel uitzendingen waarvan je wel eens van collega's hoorde. Dat je van collega's wat hoorde. Ja, ja, ja. ja. <lacht> dat, <lacht> hoorde, dat hoorde je dan. zelf nooit aan de lijven ondervonden. Oké, okay, maar jij was natuurlijk niet van Veronica. Ik bedoel jou. Het was een retorische. Nee, nee, nee, nee, nee, nee. nee, nee, echte, nee, nee, nee. Ik ben uh, keurig salesgebleven. Ja, zeker. Ja, ja, ja. Hmm, waarom ja. geloof ik dat nou niet? Dat weet ik niet. Omdat je... je was 25 en een onbeschreven bladziep, en dat plofte jij. In van locatie zo naar, naar, naar, naar, ja. naar, naar indrinken, naar opdrinken, naar mappen. In allerlei rondjes langsbij. Ik was natuurlijk geïnteresseerd in de techniek, dus ik vroeg aan collega's maar waarom gebruik je nu de MK416 in plaats van de AKG? 225, ja, dat is natuurlijk 50, geen een klont, dampende lijven, een beetje een beetje heen ja. Ongelooflijk. Nou, nog één een wat ik wel een beetje Ik snap wel dat ze jou meteen hebben hebben beetje die sollicitatie. Dit is 100 jaar radio. Veel te lang gesproken woord. Even wat jingels. Je zou denken, het is een single voor de NOS. Dat klopt. Maar uh, niet voor NOS Radio. Er kwam een omslag in het uh, van de dienst uitmaken naar de dienst verlenen. We kregen toen uh, een, een nieuwe manager. Een radiodirecteur heette dat toen nog, de heer Looman. En die zegt, jongens, wij moeten met z'n allen de andere kant op. Wij gaan de dienst verlenen. En om dat omslag, omslagpunt een beetje geluid mee te geven... heeft hij toen een jingle laten inzingen, die je net hoorde. Dus die ja. is nooit door NOS Radio gebruikt. Nee. Onze afdeling heette toen ook NOS Audio, zoals we ja. zingen. Dat, ja. dat, dat, niet audio, maar audio. Ja, ja. Daar hadden wij al technico, de, meest, de technici de meeste kritiek op. Volgens mij is dat niet goed uitgesproken. Nee. Dus deze jingle was eigenlijk... waarschijnlijk heeft hij drie keer gespeeld op een medewerkersbijeenkomst. <laughs> uh, nou, we hebben hem wel. Ja, ja, ja, ja. ja, ja. ja. En hij is uh, ongetwijfeld wel opgenomen in een uh, studio van onszelf toen nog. Ik denk in een, een, een Vara Meersporen studio met een uh, gekende muziektechnicus. En mm -hmm. een koortje van ook, uh, ja, ik neem hem toch aan ook van, uh, van Jodie Pijperzingers. Ja, ja, zoiets. Ja. Ja. Ja. Ja, ja. Uh, ik wil wel even een andere NOS-ding laten horen. Omdat ik gewoon een van de mooiste jingles vind uh, die we kennen. En dan ook even de oorsprong erbij. Het is geen uh, onbekend verhaal voor Freaks. Maar uh, hij is gewoon zo mooi. 99, w ja. W Um, volgens mij is dit afkomstig van uh, oud-collega Pieter Leen, legendarische technicus. En die was uh, ook luisteraar van uh, Amerikaanse radio. En die hoorde deze jingle van WNOX. En wij konden destijds alleen maar analoog monteren. monteren. We hadden geen computers. En uh, het was in die tijd best wel een kunst... om op de, een fractie van een seconde te, te, te knippen... met twee bandrecorders en bandmachines. En dat heeft hij gedaan. En uh, vervolgens aan de nos makers overhandigd. En volgens mij tot een nou, beetje eind van de avondspits... heeft Frits die gebruikt. Ja, om ja. dus eventjes die X in te korten tot ja. een S. Ja. Hè? Ja. Ja. Ja. ja, en dat is toch ja, dat is een kunstje. Het een ja. digitaal monteren met zes lagen met twee bandmachines. Dit is uh, 576 waar we nu over praten. 76 is bestelling komt, uit diezelfde periode komt ook de komst van Stereo. Dat is wel leuk om te memoreren qua techniek, als we het toch over techniek hebben. De komst van Stereo op de radio. Dat was er al voordat ik er kwam, hoor. Jazeker. Ja, dat is 75, dit. Ja, dat klopt. Maar ik vind het gewoon leuk om te laten horen, Maar dat ze er ook zo blij van zijn zelf. We hebben nou toch iets? Het is stereo, mensen. Nee, hiervoor was het echt waardeloos. En nu is stereo. Mooi. Terwijl die DAB-radio, weten ze van niet... wat ze daar voor jingles tegenaan moeten gooien. En dan denk je toch altijd een beetje zucht. Weet je, Maar daar wordt gesuggereerd dat het beter is. Terwijl je daar geen sterke argumenten voor hebt. Maar hoe gaat die jingle ook alweer? Of DAB+. plus ja, die, is natuurlijk, uh, die gaat over de commerciële en de publieke heen. Hè. Die wordt ingesproken door meerdere programmamakers die zowel... Ja, er zo zit er een deuntje, deuntje bij? Zo. Ja. Zit er een deuntje bij? Ja, ah, die heeft dan geen indruk op, mij. zo'n gent-vond maar deuntje. Dan nee. uh, dead and Buried, dead, uh, dead uh, Buried. <tie> Ja, zo noemden we D&B in de jaren negentig al, mensen. Hallo. Ja, maar dat was toch zonder plus, hè? We zouden een DB. Die DAB digital. Ja, oh, die oh, ja. Oh, digital. Ja, ja, ja. Oh, dat Olivia Newton John. Ja, ja verschrikkelijk. zo'n jeuk van, denk ja. op. op. Ja. Dus, uh, ja. Er is ook een heel liedje van ingezongen, maar dat heeft de radio nooit gehaald. Dus er is een korte versie van geknipt voor, voor het spotje. Ja. En, nee, Lijkt maar een heel verstandige keuze. Ja. Ik heb hem thuis eventueel, dus ik kan hem jou ja, ja, oh, op een de, cassette niet per zetten. Ja, op stuur Stuurt hem maar een briefkaart op op naar, naar radio Top als is u 0, dit dingetje wil hebben. even, ja, we vinden hem wel. <laughs> ja. Dit is 100 jaar radio. 100 jaar radio. Ja. Ja. Nou, nu nog even wat leuks over bandjes. Ja. Uh, de sterrenreclame, die uh, was natuurlijk uh, vroeger uh, op de radio, vanaf dat wij daarmee begonnen op de radio, dat zal 67 geweest zijn of 68 ja. of zoiets, ja. uh, uh, van, van bandjes ja, en ja. uh, Nu worden allemaal computers automatisch ingeprogrammeerd, je ziet hoe lang het gaat duren, je weet uh, wanneer je je mond moet houden wanneer je gaat beginnen. Maar toen uh, werden dat uh, uh, elke keer dus opnieuw weer op bandjes gemonteerd, want elk sterblok was een ander blok. Ja. Ha, heb je dat toch gedaan, zien? Heb ik ook gedaan. Oh. Uh, er werd, per dag werden er drie technici ingedeeld: een ochtend, middag en avondshift. Mm -hmm. Want er kwam natuurlijk dus steeds meer sterreclame. In het uh, muziekpaviljoen was boven de studio speciaal ingericht voor die stermontages. Had je iets van acht bandmachines. Yep. De ster die leverde elke dag een hele grote koffer aan met, met bandjes. Ik heb hier eentje voor camera 1. Zo'n zo klein bandje. Dus een spoeltje van, wat is het, een centimeter of tien. Ja. En op elk spoeltje, dus een analoog bandje, staat één spotje: <lacht> uh, en een, een sterblok. Ja. Er staat hier titelkoffer. Condoom. Ja. Product Pepsi Live. Precies. Adverteerde Pepsi en dan vervaardigd door PPP. Ja uit 93. Nou, voor één sterblok had je soms uh, iets van 10, 12 van die bandjes. Ja. Dus uh, je had acht machines. Ja. Dus dan moest je ondertussen ook nog wisselen, de band stoppen en dan ja. weer opnieuw starten. Snel het beginpuntje. Ja, van, uh, dus, ja. Het beginpuntje, en het eindpuntje. Tussendoor altijd een pingel. Hè. Bij ja. de publieke omroep zijn alle sterspotjes gescheiden door een sterpingel. Ja. ja. We starten die handmatig in met een uh, kartmachine. Die start je ook nog handmatig in met een kartmachine. Oh. Ja. En je had oh. natuurlijk ook van die sterspotjes waarvan je de laatste woorden net niet kon onthouden. Dan ging <laughs> je je pingel door de laatste woorden heen. Oh, dus ja. Moest je weer terug, opnieuw beginnen. Oh, moest je opnieuw opnemen. Ja. Ja, ja. Nou, op een gegeven moment je werd je er best wel handig in. En je kreeg er een bepaalde tijd voor. Hè? Dus het ochtendblokken noemen we wat van, uh, van 8 tot 12. En ja. als je dan lekker snel kon monteren... dan kon je maar 11 uur buiten staan. Oh, dus, ja. <lacht> maar maar in... het klinkt wel een beetje naar Corvée, hè, deze shifts. En, en, en, niet... nou, het, het leuke was, uh, dat deden wij als assistentechnici. Het oh, leuke ja. was dat je het zelfstandig deed. Hè? Dus je had je eigen klusje, je was oh, zelfverantwoordelijk. Ja. Ja. Uh, ik heb nog wel een keer waarvan ik wist dat het blok werd uitgezonden op uh, Veronica op vrijdag, heb uh -huh. ik zo snel gemonteerd dat die pingels een beetje over die spotjes heen lagen. Ja, ja. En dat leverde me complimenten op van, uh, van de Veronica Dishoekies. Die ja. vroeger aan de technicus in de ECK Wie heeft dat gemonteerd. Ja. Ja, dat doet hij goed. Ja. En dat leverde mij een schriftelijke bripsing op ja, van uh, het die manager. Zet, die zat er aan te komen. <laughs> ja, precies, ja. Ja, ja. Dus die heb ik ook bewaard in Archief, Ik was er wel trots op. Daar heb ik het wel weer netjes gedaan. Ja, ah, ja. Ja. Maar inderdaad, uh, gigantische koffers met, met van die hele kleine bandjes. Op een moment kwam natuurlijk het moment dat toch de computers in intreden deed. Een van de eerste computers in de uitzendstudio's van de, van de sterren. De sterren die zorgden zelf voor het uploaden van al die spotjes. Ja. Die kwam dan als één geheel in die technische ruimte aan. En het leek ons een leuk idee um, om dan als technici die al die jaren al die spotjes gemonteerd hadden, tot complete blokken, als een soort afscheidsspot tot één te breien. En daar ben ik er ook alweer een dag mee bezig geweest. Het begon op 1 maart 1968. Alfred redden. Radiotechnici waren druk in de weer met commercial en Sterpingels om reclameblokken te maken die voor en na het nieuws werden uitgezonden. Een onafgebroken rij van begin, tussen- en eindpingels en commercials zijn 25 jaar tot blokken gemonteerd door tientallen nevelen programmatechnici. Jullie worden bedankt en jullie zijn. Dickie, Krupp, Bart, Bart, Marcel, Max, Stefan. Zou de grap weer nu wel op te vallen, Siep. Ja. En Cor. Oké, okay, jongens, uh, van mij mogen jullie nu stoppen. Ik was... Dit is de allerlaatste analoog gemonteerde en uitgezonde spot van de stichting Etenreclame. Morgen doet ook hier de computers het intreden en wordt de ster digitaal. Vanaf morgen wordt de radio nooit meer hetzelfde. Ja, onduidelijke ja. teksten geschreven voor Alfred. En dan vraagt Alfred: Kan je dus even inspreken? Ja hoor, houdt eens een jas aan. En uh, dan uh, binnen 20 seconden staat die tekst erop. Gewoon ja. uh, zitten en doen. ja. zo ja, ja. doen wij dat. Precies. Ja. Wij professionals. Zijn we niet allen zo? Ja. Um, over een, een sterspotje gesproken. wat de <lacht> uitzending nooit gehaald heeft. Oh, mm -hmm. dus, uh, want de ster die keurde natuurlijk in die tijd over die spotjes. Ja. En was daar toen wat, uh, ik denk, wat strenger in dan nu. Mm -hmm. ja, je mocht bijvoorbeeld volgens mij um, in één blok mocht nooit. Twee automerken voorkomen. Klopt. Ze ah, ja. ja, dus mogen producten nog ja. niet. Ja. Nou, ja, eh, mag volgens maar. mij mocht je in die tijd ook niet uh, zeggen dat uh, de jumbo gekoper is al Albert Heijn. Men is nee. er nu wat uh, flexibel in geworden. Ja. Ja. Een sterspotje wat, uh, wat afgekeurd is. Je moet niet vragen hoe ik eraan kom, maar ik vind het wel bijzonder. Het is nooit uitgezonden. Ja, dat was echt zalig Bert. Ja, ja. Dan voel je meteen een heel ander mens. Heerlijk, heerlijk, heerlijk. Ja. Voel jij het ook fijn? Ja, dat merkte je toch wel? Ja. S Zal ik de telefoon eruit trekken? Dan kunnen we morgen lekker uitslapen. Ja, maar dat doe ik wel even. Oh, dat... pak ik meteen de Kleenex-tissues mee. Die staat naast je. Ach oh, ja, ik zie het ja. Zie, <Klacht> hoe kom je aan dit spotje? Uh, er was destijds, ik weet het ja, het al niet meer uit mijn hoofd... dat zal uh, half jaren tachtig zijn geweest. Een Ster-evenement in Singer in Laren... En waarvoor wij de techniek mochten verzorgen. En de toenmalige uh, directeur Ster die had een aantal voorbeelden... van spotjes die wel en niet goed waren. Oh ja. En dat bandje is toen blijven liggen. Dat is heel raar. Oh. Ja, even en, ja nou, ik heb het nog echt die man nagedragen, maar die zat al in zijn auto. Nou, ik dacht, ik bewaar het wel. Hij ja. komt vast wel een keer voor aan. Ja. Dus het bandje ligt nog thuis. En dan 40 jaar later weet jij nog waar het ligt. Ja, ja in de kast met zoekgeruitte banden. Ja, dat ja. ging wel een knap. Ja. Ja. En het leuke is dat de, de, ditzelfde Kleenex-duo... is nu weer genomineerd voor de meest irritante tv-reclame. Van het jaar. Oh ja, ja, een beetje een dus... vergelijkbare setting. Ja. ja. Dus zou dit ook niet mede afgekeurd zijn, omdat Paul Hanen, die we hier horen, de mannenstem ook Bert noemt, zodat die link met steeds op straat te sterk erin ik zit. Ik dacht ook van, we klinkt Ernie raar. Ja. <laughs> Bert raar. Nou, ik weet niet of dat een, een argument is voor de ster om dat af te keuren, dat weet ik niet. Dus nou, ja. moet ik weer die manier, meneer Kuipers okay. heden, geloof ik. Ik zal het bandje even opzoeken. Ja. Ik zal hem kijken of ik nog kan bereiken. Even leuk voor de mensen. Uh, ik heb wat sterpingels verzameld oh, uh, ja. Leuk, ja, ja, Jij hebt meegeverzameld, ja. principe uh, We komen nu tot een uh, leuke collectie aan geluiden die waarschijnlijk nog diep in je geheugen zitten. Net als op tv toen je lookie er nog bij had. Ik vind ja. dit wel leuk, hè? dit soort eigen sterriedels. Ja. Maar het is ook pas op enig moment gekomen. Want uh, in het beginjaren werd op elke zender... Uh, werd elk sterblok vooraf gegaan en afgesloten met dezelfde pingel. En ja. toen later pas in een beetje bij de zenderverkleuring... zijn die wat uh, meer uh, richting de klankkleur van de zender gegaan. Ja. Dus bij heel uh, zijn vier of meer violen. Ja. Bij 3 van wat meer gitaar. Ja. Ja. ja, zoals je aan het eind van dit pakket ook ja. hoorde. Hè? De ja. Het is wel uit. hoe diep dat in je zit. Het is ja. onvoorstelbaar, ja. Ja, ja, hè? Ja. Oh, ja. dat is gewoon, je hebt het uh, duizenden keren gehoord. Duizelijk. Natuurlijk, ja, dat realiseer je niet. En toch, ja, het ja. zit heel diep. Ja, ik vind het echt geweldig. Die, die, die, die, die, die malle leeuw die kijkt door de radio heen nog gewoon uit je lever omhoog. Ja. Als je me nou... Dus, <lacht> dat is echt... shit, die onmenulligheid is die zo diep. Ja. Hm. Maar ik vind nog steeds, Loekie moet terug. Loekie moet nog steeds terug. Ja, maar dan ja. wel in een demente uitvoering. Uiteraard. En dan, uh, dan, dan kunnen we er weer iets mee. Ja. Ja. Dit is 100 jaar radio. Harm Edens en Arjan Snijders. gesproken. Siep. Ja. Over de volgende verheug Ik me heel erg wat je daarover te vertellen hebt. Want ah. uh, ik herinner me nog als de dag van gisteren. Ja. Kijk, technisch, uh, alles wat fout kan gaan, gaat wel een keer fout. <lacht> He, dat zijn fouten die te wijden zijn aan techniek. Of aan presentatoren. Of aan een combinatie van een presentator ja, met techniek. Dat is helemaal ja. erg. Uh, nou zullen we even, de volgende eens even beluisteren. Die stamt uit uh, het Los Vast kuip 1986. Kim Wild live. Ja. Ah ja, live. Dat jankt zo nog even door. <lacht> uh, Losvast was een legendarisch programma. En uh, tot drie keer toe heeft uh, Jan Rietman daarmee uh, het Fijt stadion gevuld. Dus, dit zingt ze wel echt. Maar die band klopt dus inderdaad mee als een uh, stukje pick-up. Ja. Dit was de, de tweede editie. <lacht> en... Uh, <lacht> De eerste editie was zo succesvol, die werd alleen smiddels op de radio uitgezonden, maar de tweede editie die werd ook op tv uitgezonden. Ja, ja. En de radio-uitzending begon eerder en televisie kwam waarschijnlijk, ik denk na het nieuws van acht uur, dus al ergens ja. half negen zijn, was primetime. En Kim Wilde was een van de artiesten die als eerste primetime op tv kwam. En dat ging dus niet helemaal goed. Dat ging niet helemaal goed. Uh, Wij hebben geleerd op Zandbergen... alles wat je niet getest hebt, kan stuk, gaat fout. Alles wat je niet getest hebt, gaat fout. Mm -hmm. Dat ging dus ook. De, de collega moest een bandje opleggen van Kim Wilde. Uh, dat zat op een zogenaamde kern. Ik heb hem nou, hier nog. Oh ja, een, een metalen kern, daar zat het bandje op. Ja. Alleen wil je die goed afspelen... dan hoort er onder die kern een schotel te liggen. Ter grootte van ongeveer een LP. Ja. Als je die er niet onderlegt, dan ligt dat bandje gelijk op de basis van de bandrecorder. Ja. En dan krijg je wat je net hoorde. Ja. En de ellende was natuurlijk ten eerste voor die collega. Hij kon niet terug, hij kon die band niet stoppen. Nee, nee want, want dat liep. Mevrouw ja. Wout was al begonnen met zingen. Uh, en je kon niet meer doen dan hopen dat het afgelopen zou zijn. Maar dat duurde dus nog twee nus ja. lang. En dat is pijnlijk, jongen. So, dat is pijnlijk. Ja. Wat doe je daar nou dan mee? Ja, je, je kan dus niets. Nee, maar uh, daarna? Dan, dan ja, een, uh, onder... zij gaat je te lijf met die microfoon die, die toch geen functie heeft. Of wat gebeurt er? Um, in beeld kreeg je toen uh, de tekst, volgens mij was. Uh, even kijken. al Kijk wel geworden. Ja, nee, nee, er kwam in, in, in, uh, op te, in beeld. Er zijn technische problemen ja, met het geluid ja. in, uh, in Rotterdam. Ja. Nou ja, dat is tenminste nog iets, maar dit is ja, een ja, ja. totale blamage. Nou, maar zij moeten dus ook gewoon maar doorzingen. Ja, ze deden het Over het wel. een jammerende, ja. uh, jankende band. He, ze ze gingen wel een beetje lachen, deze dat wel. Maar dan moet je nog lip zingen met een jankende band. Nog even iets meer? Ik weet niet meer daarvan. Nou, ah, denk je. Maar hier kan je toch niet meer bij lachen? Dat is toch diep tris? Je wilt aflopen. Ah, maar het eindje loopt doet je door de broek, hoor, denk is, ik. Dat is, is hilarisch. Het is de televisie ja? Ja. Ja, ja, ja. Nog even het klotje. Sorry voor de fucker al. Ja. En ook, ook NCRV. Ja. Jan, Riedman, Jan ja. doet nog alsof het leuk is. Ja. <laughs> ja. Jan Bert, Bert van de Veeren was de tv-regisseur. Uh, dat heette een Not Amuse, geloof Not ik. Not Amuse. Ja, ja, nee. ja, ja. ja. Die heeft zijn uh, opgevroten, ja, denk ik. Ik stond op het podium, want ik, ik moest voor microfoon-changementen zorgen. Maar ook bij mij deed dat gewoon pijn. Ik keek mijn collega ja. aan. Ja, je, je kan niks en je weet dat nee, een, een collega artsen. van jou dit overkomt. Ja, zeggen, ja. Ja. Wat je niet getest, hebt, werkt niet. Ik ja, heb normaal echt een... Echt een Diep, hardgrondige hekel aan Kim Wilde. En zo vind ik het wel leuk. Ja, dus, huh? ja. Nou, het komt het toch nog goed? Ja, ik vind het even ja, wel een ja, Dan puntje. gaan we voor jou speciaal een keer een, een nummertje op deze manier ja. helemaal zo afmixen. Ja. Ja, Lekker ja. jammerende orkestband. Ja. Dan en dan Kim erover heen. Wauw. Ja. Ja, ja, ja, ja. <laughs> wow. uh, we zitten in de afdeling uh, bloepers. Ja, geloof ik, hè? Oh, ja. ja, alles wat goud kan... Ja, al... ja, uh... kan, gaan een keer je fout. Ja. Legendaar is natuurlijk, een uh, presentator in de studio schakelt over naar een verslaggever ergens in het veld. En die verslaggever in het veld die wil horen wat er uh, aan de hand is. met lopend programma, dat heet het, het retour, mm -hmm. Ja, als je geen retour hebt en je microfoon wordt toch opengezet, dan krijg je dit. Verslaggever Martijn van der Zanden is in beeld en geluid waar de hele dag geld wordt ingezameld. Martijn, wat gaat er gebeuren? Ja. Martijn. Hey Ruben, mijn retour is weggevallen. Ik zou nu in de uitzending zitten. Je zit ook in de uitzending, Martijn. Maar hij hoort mij niet, geloof ik. We gaan het anders zometeen nog een keer proberen. Ja, ja het zijn altijd een mooie momenten. Alweer oh, die... heel bescheiden. Ja, Bescheid. deze is heel bescheiden. Je ja. kan ook net gewoon een bejaard in elkaar slaan en zeggen: Als ze zo live zijn, dan ga je geld geven. Ja, precies. Ja, dat, dat valt mee. Ja. Ja. Dus, ja, precies, ja. Ja. ja. Hans Smit, overkomt het ook? Vast wel. Museumdirecteur Robert Roos heb ik als het goed is aan de telefoon. Goedemorgen. Als het goed is. Hallo? Ha Hallo, bent u daar? Nee, nee duidelijk, duidelijk niet. niet. Uh, proberen we het zo dadelijk nog eventjes opnieuw te bellen. Uh, gaan we in de tussentijd muziek luisteren van uh, de Amsterdamse Italiaan Pietro Locatelli. Wat <lacht> <'n> Locatelli? <lacht> ja, tot, tot op de ja, dag tot op de, Oh, wel. Ja, sorry. Oké. Okay. Moet ik even doorpraten? Dan. Uh, Oké. Okay. Ja, dit is een fout die ik overigens zelf ook wel eens een keertje maak. Dat je een schuif open blijft staan. Ja, waar je dan ja, ja. Een, uh, een lijntje op hebt. Uh, van een uh, verbinding van buitenshuis. zeg maar. En dat je die dan uh, vergeet dicht te zetten. Maar je bent wel al met zo iemand aan het praten. Zit uh, je er klaar nee, je voor? je hebt ja. ook echt twee keer niks. Je hebt geen gesprek en je hebt geen loket. <lacht> nee, nee, tot nee. ja, op de dag van vandaag komt, is, dit, komt dit voor op Hit Radio 1. Ja, vind het dan, uh, zo knullig. Dat ja. je dan. je hoort toch meteen. Als je zo'n zo ding niet doet, dat hoor je toch meteen als je zit te presenteren. Dus dan zeg je toch meteen, hij zou er nu moeten zijn. Je, je praat het even een beetje lollig vol. Ja, ja, een ja, beetje, ja. Maar dat, dat, dat is zo'n pijnlijk. Hallo, bent u daar? Ja. Nee, natuurlijk niet. Hallo. Ja. Nee, maar dat vind ik echt knullig. Dit Radio 4 is, niet, is natuurlijk niet van de super flexibel e e schakel op zulke momenten. Hè? Dan, dan, dan is het, citeer je een uh... stukje hendel. Weet je, ja. doe, doe iets. Het ja. ja. is een beetje ja. alsof je in kinderboerderij en de lama's niet op tijd naar buiten komen. Ja. Dus een uh, beetje, ja. Wat ook heel leuk is, een, een presentatie waarvan je het misschien niet zou verwachten... die daar wel iets leuk van maakte. Andries Knevel, uh, die wordt natuurlijk ook wel eens geconfronteerd... met een verbinding of een fragment wat niet werkt of er niet is. Andries, take it away. Van de Nederlandse problemen naar Parijs. Daar wordt namelijk het 21e Europese kampioenschap honkbal gehouden. En in NOS-verband zit daar Andy Houtkamp. <lacht> Althans, die hoort daar te zitten. Maar is daar waarschijnlijk getroffen door een vergeslagen bal gaan we door met het volgende. En dat betekent dat hij wordt opgelapt en dat wij doorgaan met het volgende onderwerp. We gaan naar Amerika. President Bush heeft harde maatregelen aangekondigd in de strijd tegen drugs vanuit Amerika berichtcorrespondent Jacob van Rossem vertellen. Sure. Yeah. <laughs> Ik uh, te dus weten maar niet door hè. Kan die bal in Parijs niet zo ver geslagen zijn dat, dat ook New York is bereikt? Dit dacht ik ook, ja. Eventjes <laughs> ja. af. Of zowel Parijs of New York ons antwoorden. Ja. Nou, dat is. De, nou, dat dat vind ja, ik wel die leuk. Dat is altijd beter. Ja, dat ja, vond ja, ja, ja. ja, ja, ja. ik wel leuk. Maar het is zo eerlijk dat er daar nou zo'n brief uitkomt. Ja, ja, ja. geweldig. Ja, dat ook meerdere op rij dan niet werken. Op oh, een gegeven moment kom je daar dan gewoon niet meer uit. Hè? Ja, dat ja. is dan toch ook de heer die ja. een klein lesje nederig Ja, afdwingt. Zo is het. Zo is het, ja. ja heel leuk. En eh, ik vind het ook leuk als je de regisseur kan horen. Want dat hoor je dus hier. Soms Weet je dat misschien als luisteraar niet. Maar je krijgt op je koptelefoon als presentator dan een ja, een tekst van iemand die aan de andere kant van het raam meestal door een systeempje praat. wat dan officieel niet in de uitzending hoorbaar dient ja. te zijn. Die kan jij dan wat influisteren, bijvoorbeeld een vraag-suggestie. of nog tien seconden, dat Mocht soort seksen. je bij mij altijd één keer proberen per uitzending. Ja, en het better be a damn good suggestion. Ja. Maar als dan het zijn ze zo stil is. Ik een Frits-Spits momentje. Oh ja? <laughs> ja, toch. Mensen lullen altijd in je oor op precies het verkeerde moment als je naar ja. kijkt. Dan heb je net een heel goed punt in een interview te pakken. Mm. En ik keer nou heb ik hem. En dan moet je echt iemand. Al is het maar ja. over de telefoon. Heel ja. scherp beluisteren. Ja. En van repliek dienen. Ja. En dan komt er Je gaat nog vragen of je moeder in de oorlog. En dan ben je er helemaal uit. Ja. En, dan, en, en dan, oh, dat moet je echt niet doen. Ja, ik, ik, dus. ik wil het ook niet, want ik heb het nooit gedaan. Maar ik vind het leuk dus als je het wel kan horen. Want hier zit ja. dus lek geluid. De koptelefoon zit waarschijnlijk niet helemaal op de oren. En dan hoor je dat getetterd dus van die regisseur in de uitzending. Door het <lacht> microfoon van de presentator <lacht> weer versterkt worden. Nou, heerlijk. Genieten. Nou, zullen we er nog een paar doen? Ja, uh, ja. zitten er nou lekker in? Ja. ja uh, en je die tegenwoordig niet meer kan voorkomen. Vroeger hadden we bandjes natuurlijk. En de meeste bandrecorders, die hebben twee snelheden. Een hogere en een lage. En een presentator die kondigt iets aan. En de bedoeling is dat degene die op dat bandje staat naadloos wordt aangesloten. En dat je niet weet dat het van een bandje komt. En normaal klinkt. <laughs> Precies. Mevrouw Victor Hafkamp. Victor, uh, over welke zaken gaat er morgen gepraat worden? Nou, Victor, hij heeft iets verkeerd gegeten. Heerlijk. Ja, nou, die kon er nog wel om lachen. Er ja. is ja, dus ook een, een hele mooie dies uh, van de wereldomroep. Uh, dan gaat er een aantal malen een verkeerd uh, bandje achter Maandag was in Nederland. Ja, dames en heren, u hoorde het. We begonnen de uitzending... Helaas niet met onze openingstune, maar met de tune van het weer. We beginnen in ieder geval met de hoofdpunten uit het nieuws. De navo-landen zijn het... Een... We zijn toe aan het Nederlandse weer. In Nederland zagen we maandag weer het samenspel van zon en stapelwolken. Het was het meest droog en het werd zo'n 23 graden. Vrijdag, dan wordt het weer koeler. Harry Bakker was dat van het KNMI. Dan nu het Nederlands nieuw fornaal. Hier is Arie Bras. Het was zo'n 24 tot 25 graden, maar van stand was toch zomaar weer. Ja, dames en heren, u hoorde het. Dat was niet Arie Bras. Dat was opnieuw het Nederlandse weer. En dat kan niet de bedoeling zijn, dat heeft u al gehoord. We proberen het nog een keer met het Nederlands nieuw is geen sprake van vanaf. <lacht> We zijn als het ware overwonnen door de techniek. Dames en heren, er wordt nu heen en weer gelopen achter de ruit. Barend is bezig om het Nederlands Nieuwsvernaal nu klaar te zetten. Er worden wat pennetjes heen en weer gestoken. De techniek staat voor niets. Ik wacht even tot Barend zijn vinger opsteekt. Ja, we proberen het gewoon nog een keer. Arie Brass met het Nederlands Nieuwsvernaal. Middag. Oh, wat Dan wordt <laughs> het weer koeler. Het zit ons vandaag blijkbaar niet mee. Dat was al voor de vierde keer. Het Nederlandse weer. We blijven even wachten om te zien of we toch nog op gang kunnen komen met het Nederlands Nieuwsjournaal. Er wordt nu een bandje teruggespoeld en dan moeten we helaas meteen bekennen dat het Nederlands Nieuwsjournaal op tape staat. We proberen het gewoon. Pro Warent hier zit ik. Ik kan niet anders in de woorden van Luther. We proberen het gewoon nog een keer. Het voelt zo'n 24 tot 25 graden, maart. Want dan was zomerweer zomerweer geen sprake. Want vanaf vrijdag dan wordt het weer koeler. Uh, yeah. ja. ja. Koningin Beatrix zo. <laughs> ja, ja, dat. Dus het weer was het belangrijkste nieuws, waarschijnlijk. Ja, ja Wat goed, hè? He. Die ja. man moet je echt hebben als de derde wereldoorlog uitbreekt. Die blijft gewoon koel op de halen probeer het nog een keer. Ja, ja. ja. een, een droogkloot. Ja. ja. Hmm. Ja, dit soort problemen met, uh, met bandjes, terwijl je suggereert dat het uh, live is, uh, hebben we nog meer. Uh, uh, dit is Tosca Hoogduin, volgens mij. Uh, komt dat ja. ook uit jouw collectie, Siep? Ja. ja. We gaan even kijken wat Jan Brusse te melden heeft. Hij hangt aan de lijn en hij komt op dit moment binnen. Bij meneer Toet in Frankrijk is. Misschien heeft hij iets over het weer, maar waarschijnlijk zal het wel beschouwend zijn. Uh, beste Tosca, hier komen de cursiefjes in de file, zoals ze tegenwoordig gegeten. voor 9 oktober en voor 16 oktober. Zoals afgesproken, zorg ik er nu steen. Nou, dat was dus een uh, interne dienstmededeling. We kijken even. Het is, het is geen directe lijn dus. Wij vallen nu door de mand. Het is één band. En de mededeling van Jan Brussen staat iets verderop. Twijfelt u nog of dit een uh, live programma is? Nee, dat niet, maar nee. oh. dat jouw suggestie dat hij live zou zijn, uh, oh. ja, ja, ja. dat twijfel ook niet meer. Aan. Maar dan moet je ja. toch doorliegen? Ja, is zo jammer als het dan fout gaat. Dan zeg je nou wat een rare mededeling, meneer plus. Ja, dus, ja, uh, ja, probeer dat nog eens. Je ja, had gewoon door kunnen laten lopen ja. in dit geval. Ja, maar dat hij dan geen ja. voegelijk. Ja. Uh, overigens, uh, de naam Tosca Hoogduin is ook langsgekomen in deze serie over nachtuitzendingen. Ja. Zeker, uh, is een voorbeeld samen met onder meer Anne van Egmond en Meta de Vries. Drie vrouwenstemmen die, hoe ze ook achter de Microfoon gingen zitten, waarbij je als technicus niets hoefde in te regelen. Je bent als technicus gauw geneigd te, grij te grijpen naar de toonregelingen. Wij spraken een beetje laag af, een beetje midhoog erbij. Ja. Bij Tosca, Meta en Anne was het nooit nodig. Hoe ze ook achter de microfoon zaten, het klonk altijd perfect. Altijd het niveau klopte, de klankuur klopte. Het was... ja, wat is dat dan? Een soort ja, vak vakmanschap? Jij hebt het ook. Oh, okay. Dank je. Hey, maar ik bedoel, niet zozeer dat die stem een heel breed register pakt. Of dat het altijd mooi is. Ja. ja, ja ik, ik zou dat niet gelijk kunnen maken. Nee, maar die stemmen zijn voor mij echt iconisch. En ja, die ja, klonken ja. altijd. Dan ben je meteen thuis. Ja. Maar, dat, nee, maar dat is echt hun vakmanschap. Ja, vind ik wel. Ja, ja ik ja. vind het, ja, ik vond het ongekend. En dat was wat de collega's ook zeiden. Van, ja, je hoeft daar niet aan een, een toonregeling te gaan zitten schroeven. Nee. Het klinkt gewoon perfect zoals ja. het bedoeld is. Nee, Leuk. Hè? En ja. ook het, het volume dus. Hè, en het feit dat je nou drie dames noemt. Eh, met een redelijk zachte stem. Is dat ook de reden? Of waren er ook mannen die dat in zich hadden? Ja, ik denk. Misschien een Hans Hoger door. Uh, Peter Teken was er ook wel zo eentje. Oh ja? ook, uh, ja. okay. uh, Alfred Lagarde, natuurlijk. Dat zijn de okay. mannenstemmen. Okay. En wie bijvoorbeeld helemaal niet? <laughs> dat je, je helemaal gek regelt en dan klok het nog helemaal ruw. <laughs> um, ja, dan kreeg je natuurlijk weer uh, de, de beroemde Radio 3, uh, 3FM DJ's Die staan een standje erin. Ja, ja, ja dat en, uh, weer. Uh, ja. Dat is ook door, door wijsheid ingegeven. Ja, precies. Ja, ah, ja, ja. ja. ja. Mooi. Dus ik heb geen naam genoemd. Nee, dat is niet zeer verstandig. Ik heb het netjes gedaan. Ja, dus het de, dit zijn dossiers. Ik kan toch wel een paar namen noemen. Kom maar. Sorry? <laughs> <laughs> Ik moet nog een boost in mijn carrière maken. Heel veel oh, de Dit is. Bara... Oh, Dit is Paragraaf. Paragraaf. Paragraaf. Paragraaf. Paragraaf. Paragraaf. Paragraaf. radio wat is dit, Siep? Um, als technicus heb je met het, uh, bijvoorbeeld het nieuws te maken. Dan zet je de nieuwsfeder open. Het nieuws duurt meestal twee minuten. Behalve als drie minuten duurt. Maar dat weet je. Ja. Ondertussen kan je dan je tijd gebruiken om bijvoorbeeld in de studio... waar de volgende presentator uh, klaar zit... even een microfoon neer te zetten bijvoorbeeld bij een muzikant die optreedt. Ja, ja. Dat is vrij recent. Uh, even kijken. Legendarische gitarist Jan Akkerman. Ja. Mm -hmm. Dus die moet even stemmen. En het is handig dat de technicus dan even meeluistert. Dan kan die uh, luisteren hoe het klinkt. Alleen is het ook niet handig als je dan de microfoonschuif van Jan Akkerman open hebt staan. En je zit op dat moment niet achter je schuiven, maar je staat in de studio naast Jan Akkerman. Dan krijg je dit. Tot zover, Bureau Buitenland. Zometeen kunststof met Jelly Brouwer. En daarin onze nationale geweldenaar op gitaar, Jan Akkerman. Maar eerst het NOS Journaal. NTO Radio 1. Met Wouter Walgemoed. De Onderzoeksraad voor Veiligheid waarschuwt grote schepen voor ondiep water bij de Waddenkust. Waardoor de schepen de bodem kunnen raken. Aanleiding is het onderzoek van de Raad naar het ongeluk met de MSC Zoe. Die begin dit jaar honderden containers verloor tijdens een storm. Terreurorganisatie IS erkent de dood van leider Baghdadi. Het aan IS verbonden persbureau Amak bevestigt ook... dat de tweede man van IS is omgekomen. Er is inmiddels een opvolger benoemd, Ibrahim Al-Kouraishi. Mogelijk is hij een Iraakse generaal die een nieuwe naam heeft aangenomen. In het natuurgebied Oostvaardersplassen worden de komende maanden... duizenden edelherten afgeschoten, duizend edelherten moet ik zeggen... zodat het grasland kan herstellen. Vorig jaar werden er in het gebied nog veel meer edelherten afgeschoten... ruim 1700. En in 2021 mag een Formule 1-team nog maximaal 157 miljoen euro uitgeven... en de jaren daarna wordt dat bedrag verder afgebouwd. Het doel van het budgetplafond is om de autosport spannender te maken. Met een maximaal budget krijgen een klein Teams meer kans om te winnen. En nog even de, de setting aan te geven. De nieuwslezer die zit niet in die studio waar deze Technicus en Jan Akkerman zitten. Die nieuwslezer zit ergens in, in, in, in, een, in een hokje, in een cel ja. bij, bij de ja. NOS, ja. zeg maar 100 meter verderop. Mm -hmm. Dus die nieuwslezer die kan niet anders doen dan doorlezen. Die hoort het wel. Dat hangt er vanaf waarschijnlijk wel. Je hoort hem ook toch een beetje iets. Hij uh, verspreekt zich al een keer. Ja, ja, ja. Hij lijkt zich even in te ja, ja. ja. oh, Hij heeft ook zoiets van, ja, ik, ik moet doorgaan, want op dat moment leest hij bijvoorbeeld ook voor Radio 4, waar hetzelfde nieuws wordt uitgezonden. Ja, zij kan ja Nee, die technicus, nee. ja, die was vergeten. ze dat niet. Dus nee, nee, dan, nee, nee, nee. nee, nee, nee. Die technicus was vergeten dat de schuifje van Jan Bakkenman oh, open stond. Maar je hoort wel meteen een nieuw format, hè? <laughs> Weet je, want je krijgt toch <laughs> relatief vaak op een dag hetzelfde bulletin. Ja. Dus zet er een willekeurige amateur achter. Oh, ja. En ja. dan heb je toch heel nieuw nieuws. Al Bagdadië zo. Ja, precies. Ja. Dus het geeft toch kleur aan het geven. Ja, ik kan niet draaien. Nee, ik ja, kon ja. op uh, Kix Radio, uh, uh, waar wij ook het NOS nieuws uh, uitzonden, uh, toen dat uh, zende, uh, de zender werd geannexeerd door de NPO, uh, het natuurlijk uh, eigen muziekjes uh, schuiven. Ja, wat ik altijd uh, ja, ja. met plezier deed. Uh, ja. Twee minuten. Muziekjes kocht, uh, zocht ik altijd uit. Uh, en daar werd de veel leuker van. Ja. Nou, nog een paar. Uh, siep. Gewoon ja. voor de leuk. Uh, Wilhelmus, dwars door het nieuws. Ja, ook dat <laughs> gebeurt natuurlijk. Uh, was dat omdat Wilhelmus aan het eind van de, de programmering nog uh, de, de nacht uh, inluidde? Nee, dit uh, is uh, vrij recent. Um, uh. ja, vroeger zat er in elke radio of een ECK, zat een technicus. En ja. die, die lette best wel op, want daar werd hij voor betaald. Uh -huh. Tegenwoordig is het bijna alles computergestuurd. Uh, ook in dit voorbeeld. Uh, de nieuwslezer die, uh, doet zijn best, want daar wordt hij voor betaald. Doet twee minuten een bulletin. Maar als er dan per ongeluk iemand in een studio, maar uh, twee gebouwen verderop, per ongeluk op een knopje drukt zonder te weten waar het knopje voor is. Ja. Tijdens een rondleiding of zo. Ja, kan, kan Bijvoorbeeld in de cockpit van een vliegtuig... om yes aan een passagier so. iets te laten zien. Ik zeg sorry, maar dan kan, kan het volgende gebeuren. Zes uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. In Hongkong is een demonstrant neergeschoten door de politie. Het zou gaan om een man van 21. Hij ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Het incident gebeurde op een groot kruispunt... waar betogers het verkeer tegenhielden. De protesten in Hongkong begonnen een half jaar geleden. De politie schoot twee keer eerder een demonstrant neer. Het open landschap in Nederland moet beter beschermd worden. Daarvoor pleit het Planbureau voor de Leefomgeving in een nieuwe studie. De nieuwsuitzending is ook helemaal weggedrukt, ja, ja, per die direct. Dit is het allerbeste ooit. Ja, ja. Lekker ook. Ja, precies. Het Wilhelmers wordt nog elke ochtend op Radio 5 om 6 uur gestart. Automatisch, zoals je hoort. Ja. Op voorspraak van Jan Slachter. Die ja. dat we dat in ere Een mooie traditie herstellen. die weer terug moest. Ik ja. vind het ja. ook, ook echt heel goed dat je, dat je thuis ook zo'n knop hebt. Dat als het nieuws te vervelend is, ja. je, ik heb er geen zin meer in. Gewoon keihard het Wilhelmers. Ja. ja, dat zou oh. toch een mooie zijn? Ja, je voelt ook in deze kracht van ons volkslied. Ja. Van hoezo wereld nu is. Ja, Precies, ja. ja. Bam. Ja. Uh, nog even uh, iets leuks. Misschien uh, de keurknop. Uh, een verschijnsel wat mensen die niet in deze branche werken... misschien niet zullen kennen. Maar als, als prestatoren achter een uh, tafel zitten... Uh, maar even moeten uh, roggelen... of uh, misschien stiekem iets tegen de regisseur willen zeggen... of uh, iets anders uh, willen doen. Anything. Dan kunnen ze dat knopje even indrukken. En dan zijn ze zogenaamd niet uh, hoorbaar in de uitzending. Tenzij yeah. je natuurlijk dat knopje niet indrukt. Uh, precies. Dan uh, heb je een uh, dilemma. En we krijgen eerst in AVRO's Radiojournaal om 13 minuten voor 8 verkeersinformatie. Op de A8 Zaanstad richting Amsterdam staat voor de Koentunnel een file van 3 kilometer. Ik lees verder. A9 Alkmaar. Ja, materie. Krijgen we dan die kondig ik aan? Voor de Velsertunnel een file van 2 kilometer. Het ziet er nou uit dat de gevechten. In ja toch, je zou mogen van het resultaat dat die weten als de microfoon open staat, dan brandt er meestal een rood lampje. Mm -hmm. Dat die weten als die uh, wil uh, communiceren via de intercom met een regisseur, dat je even de kuikerknop moet indrukken. Ja. Dat, uh, dat moet je kunnen. Op dus deze manier? Ja. Dus dan krijg je inderdaad. Dat je Hier doet hij het ja. ook niet? Ja. Oh, is het mijn krugknop? Ja. Oh, dat is de mijne. Ja, kijk, deze doet en Ik zit ja. achter de mengtafel, ik hoor jullie dan wel op mijn koptelefoon, ja. hè, want je kan dan een signaaltje aan mij geven, ja. maar de luisteraar zou het als het goed is dus niet hebben moeten horen. Nou, zeg deze meneer geen gekke dingen, hè, want die praat gewoon nee, met de ja, regisseur. Het mee, ja. Maar het gebeurt natuurlijk ook wel eens dat er iets geroepen wordt, wat niet uh, on-air had moeten zijn. Hè? Ja. Dus, wat een kutluisteraar, of uh, dat soort uh, teksten nou, een een uh, butgesprek. Ja. Zee, ik doe dat wel eens, die... ja. moet je toch even kwijt. Kapotte microfoons, ook altijd leuk. ja oh Ja. Ruim vijf minuten over zes. Het woord aan Henk Zorn met Sportnieuws. Goedenavond. Het seksbestuur betaalt voetbal in de KNVB... is vanmiddag in Seist afgetreden. Het bestuur en de club zagen geen kans. Het bestuur... en de club... Ik sta ook in ik... Zijs zo te horen. Ja. Ik zie dat er een probleem is, maar ik weet niet welk probleem. De microfoon van Henk is kapot. Oh. Ach jeetje. Ja, dat had ik helemaal niet in de gaten. Henk, Henk ook niet. Ik Henk... hoop dat ik nu te verstaan ben. Henk, dat, dat ik is nu te verstaan. ben, zwaait ja. naar mij heel blij. Dus ik kan nu verder gaan. Ja. Atlantiek. Het is dat de microfoon van de andere presentator nog opstond. Als we ja. hadden ja. überhaupt niks meer gehoord. Ja, nee, ja. Ja, ja, ja. Maar ja? wederom een briljante improvisatie. Ja. Toch wel leuk opgelost. Ah ja. ja. Hmm. Uh, schakelen naar verkeer? Ja, goed plan. Ja. Het weer. Vanavond kan er nog een bijvallen. Morgen is het vrijwel overal droog, met hier en daar wat zon. Het wordt dan 15 of 16 graden. Dit was het NOS Journaal. Ja, kom maar! Is er geen verkeer? Ik heb zo'n behoefte aan verkeer. <lacht> van Stassen. Ja. Geen verkeer, Koen? Heb jij verkeer? Ergens. A50? Ja tussen Eindhoven en Os. A50 tussen Eindhoven en Oss. Daar is een uh, ongeluk gebeurd. Ja. Yeah. En dan moet je omrijden nu via de A67. En de A73. Oké, okay, dankjewel. En zo meteen, dames en heren neemt, uh, staat ja. het over... Uh, ja, Stefan de... Stassen op ja, Radio 2. De die kan Stassen. dat ja. Maar He? dit is natuurlijk He? veel beter. Ja, dit is, ja. Dit is geweldig. Want de, de jongen die op de achtergrond hoort, als Koen, die doet de regie. Ja. En Stefan weet natuurlijk, die heeft een microfoon voor zijn neus. Ja. Maar als ik die nou niet open En ja. hij roept het via de ruimte en ik herhaal dat. Geeft ja. dat gewoon een ja, meerwaarde. Dus ja. ja, dat is geniaal. Ja, dit ja. is heel grappig. Daar ben ik heel blij. Ja. Ja, hier, hier, hij vangt het dus goed op. Ja. Je ziet ook vaak het ongemak. Ik denk ook op hoe officieel dat de zender is. klassiek. Nieuws en alles. Dan is het improvisatievermogen om daar op een manier mee om te gaan minder. Ja, maar ze reageren oh. altijd meteen letterlijk op wat er gebeurt. Dus ja. de microfoon is stuk, dan zeggen ze de microfoon is stuk. Of ze zeggen ze niet, we hebben live nee. verbinding met Ulft. Of zo. Je, maar je, kan, je kan er heel makkelijk een draai aan geven. Uh -huh. Door een geluid te geven wat niet gaat over het probleem wat er is. Maar ze reageren allemaal, zoals wij dat noemen, één op één. In comedy termen. En dat is nooit grappig. Nee, nee dus, dat is waar. Nee. Als nee. je ernaast gaat zitten, heb je een creatieve afstand. En dan is het al snel leuker voor de luisteraar. Ja. Tip 2... Neem het allemaal niet te serieus wat ik zeg. Nee. <coughs> en zo hebben wij heel aardig inzichtelijk gemaakt... in welke mate de techniek invloed heeft op radio En hoeveel je daarvan meekrijgt als luisteraar. Veel meer nou. je dacht misschien aan het begin van deze uitzending. Ja, het is toch grappig. In het begin dacht ik nog van, nou, zie je wat goed. En, en ik snap het, het allemaal heel technisch. En wat ik nu eigenlijk over heb van deze... Langdurige terugblik. Mm. Dat voornamelijk hilarisch is. Dat <laughs> vlaters, ja, we hebben natuurlijk wel de flaters <laughs> vooral er nu uitgehaald. Omdat ja. die ook gewoon leuk zijn. Nou, wij sluiten af met een, een mooie eigen remix. Uh, die jij gemaakt hebt, uh, Siep. We komen ook weer bij toch een soort radio -flater. Freddy van Tijn nog steeds als uh, nieuwslezer op uh, Hit Radio 1. Uh, regelmatig hoorbaar. Ja. Uh, hoor je in met het oog op morgen. En ik dacht van nou, daar kunnen we muzikaal wel wat mee. En voor hem gaan luisteren. Gaan we natuurlijk enorm Siep bedanken. Ja. Voordat je hier was. Ah. En uh, voor al die jaren schitterende mixaties. Siep yeah! yeah! yeah! Dankjewel voor een uh, mooi licht op de achterkant van, uh, van Radiumland. Graag gedaan. Graag tot het volgende rondje. Colofon colofon colofon, colofon, colofon, colofon, colofon, colofon, colofon, Nou, uh, wie werkte er mee? <laughs> wie ja. hebben er nou weer meegedaan? Super de Piep. Siepje zelf natuurlijk. En Simon Wendt was er weer bij. Alexander de uh, Dirk de Boer heeft meegedaan. Uh, Bart Schutte stond in de Bart buurt. Bart Schutte natuurlijk. Ja, uh, Harm Edens heeft ook mee gepresenteerd. Ja, ik was er ook. Ja. En jij was er ook. Ik was Ars er ook. Neiders. Ja, en ja. Simon Verwer hadden we die al afgekondigd. Ja, super de piep. Ja, super de piep deed ook mee. Uh, Edwin Wendt. Hij heb je al gezegd. Dirk de Boer. Ja, ook. Bart Schutten. Ja. Uh, Harvey, <lacht> dit is de slechtste konop van ooit. <lacht> Leuk hè? Dat past wachten. helemaal in deze maar show. Maar wat was hij dan? Zullen we hem nog een keer doen? Ja? <lacht> Zegt hij ja? <lacht> nee. Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten. De krant van morgen. Den Haag Vandaag. En ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 8 graden. Binnen zit John Jansen van Galen. En nu begint Freddy van Tijn hier naast me... het overzicht van de kranten van morgen vroeg voor te lezen... dat zij heeft samengesteld. Nee, me niet kwalijk, want het is wat gruizig. Dat kan ik wel zeggen. Het is 50 jaar geleden dat de pil werd geïntroduceerd, de anticonceptiepil. Maar nog steeds zijn de rollen in bed niet gelijk verdeeld. Trouw schrijft erover en vraagt deskundigen om verklaringen. Een seksuoloog stelt vast. Vrije gaat in de meeste Nederlandse slaapkamers nog volgens het mannelijke script. Drop, drin, eruit, eraf. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Drop, drin. Drop, drin. Drop, drin. Drop, drin.